Morgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitse ziekenhuizen gaan helpen bij het wegwerken van de enorme wachtlijsten... Er wachten nog zeker 120.000 mensen in Nederland op een operatie. Komt door corona. Mensen die bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie moesten krijgen, belanden achteraan in de rij omdat veel coronapatiënten eerst zorg kregen. Duitse ziekenhuizen gaan deze mensen nu helpen zodat de wachtlijst korter wordt. Mijn collega Sander Soehaken vertelt hoe die hulp er dan uit gaat zien. Dus een arts in Nederland doet de diagnose, de inteken en kijkt waar plek is, hier of in het buitenland. En dan heeft de patiënt uiteindelijk de keus. Dus als je niet lang wil wachten dan is Duitsland een optie. De operatie in de directe nazorg wordt dan bijvoorbeeld in Duitsland geregeld in overleg met een Nederlandse arts. En de langere nazorg wordt dan weer in Nederland gedaan als dat nog nodig is. Duitsland heeft ook aangegeven graag een overeenkomst te willen sluiten die meerdere jaren duurt. Hierdoor wordt het makkelijker om patiënten uit te wisselen. Suriname vraagt Nederland om hulp. Dat heeft te maken met extreme regenval. Je hoort correspondent Nina Jurna. Nou ja, je kunt sowieso denken aan uh, voedselpakketten, aan, aan dekens, medicijnen. Hè. De mensen moeten echt hun gebieden verlaten. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als het gaat om Nederland... dat Suriname hoopt dat Nederland, wat toch uh, ja, bekend is met... Uh, waterhuishouding, watertechnologie, ook gaat helpen om een duurzamere oplossing te bedenken voor dit probleem. Daarbij moet je dus denken aan versterking van dijken en het aanleggen van extra putten. Het kabinet heeft nog geen reactie gegeven. Ook in ons land stonden gisteren straten blank. Het KNMI had code geel afgekondigd, zodat er in korte tijd veel regen viel. Vooral in het zuiden van het land ging het los. En het was vier dagen lang feest in het Verenigd Koninkrijk. Het Platina-jubileum van de Queen werd er gevierd. En de Britten, die dragen haar na al die jaren nog steeds op handen. She has kept this country going. Everyone seems to come together when it comes to any royal events. He brings people together. He reminds everyone that yeah, he's a white-web British. So, yeah, so that's what she means to me. She's so a true representation of the head of this country. Door het hele land waren er grote evenementen en concerten ter ere van het jubileum. En als klap op de vuurpijl verschenen zondagavond al royals op het balkon van Buckingham Palace. Het weer bewolkt en er valt geregeld een bui, maar er is ook zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breslanddijk 5 kilometer fieden. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat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 Uh, bij de ingang van, van het lokaal. Bij de bibliotheek dus. Oké. Okay. Niet op de school, die deur is op slot. Dus echt allemaal via het Davids Of dus via de blauwtrem. Ja, ja, draaide de draaideur op het lokaal. Ja, dat, ja, je hebt twee ingangen. Ja, ja, dat is allemaal open. Okay. Nou en als je dan een sticker op je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 Mag ik dat zeggen, Jerry? Je loopt tegen je pensioen. Ja, ja die nou, is dat is ook... Ja, ja, ja. ja, tuurlijk. Okay, weer, en, uh, in die tijd dat, dat wij daar nog rondliepen... was Jerry daar bezig. Dus die, dat gaat gewoon door. Ja. Nou, en Joke Rubeling... Uh, ja, Joke Rubeling. Ja, ook uh, groep drie jaren gedaan...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 Nee, nou, TikTok. wat is er? Een, uh, wat is er, uh, tiktok snipsje nee. Weet ik wel. Allemaal? Weet je? Nou, en... Ik zie ik zie wel een, een TikTok uh, dansje jij dat je iedereen moet komen naar de Marius. Ja. <laughs> ja, dat kan. Ja. Dat kan. Wie weet. Maar weet je, dat, dat is gewoon. Um, uh, nou ja, je, we hebben wat uh, folders overal in zand wat opgehangen, wat wat affiches. Maar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 Ja, je hebt uh, uh, inderdaad, vroeger zag je overal posters van elk evenement, ja. Ja, maar dat zie je dus niet meer. Nee, maar het mag, dat willen ze gewoon niet meer, want nee. het hangt gewoon helemaal vol en dat snap ik ook wel. Ja, dat snap ik ook wel. Het uh, ja, is natuurlijk wel een speciaal geval. En dan, uh, denk ik ja. Maar ja, maar dat denkt iedereen hè? Ja, ja, ja. Elk, elke organisatie ja, is, ja, is, uh, ja. is apart. Ja. Nou, en we hebben natuurlijk ook nog via jullie, uh, ZFM, uh, ja. hebben we wat op de pagina ja, staan. Ja, ja. Nou, ja, dat bereik en, uh, ook ook ja. mensen... En van de week hebben we nog een berichtje gestuurd naar NH Nieuws. Oh ja. Dus ja, ik hoop dat ze nog een beetje aandacht aan willen besteden. Ja. Nou ja, die, misschien moet je uitnodigen. Dat ja, ze ons uitnodigen om te komen, bedoel je? Nee, je hun uitnodigen om, uh, om daar te komen. Oh, ja, dat kan. Dat is, een stukje. Ja, Heel leuk. En, nou, en sans Nieuwsblad heeft er natuurlijk ook al gestaan. Ja. En als het goed is...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 Heb jij daar nog contact over gehad? Hoe die nee, dat ja, heeft Marjan Jan geregeld. Oh. Volgens mij mag je gewoon je e-mailadres op dat moment achterlaten. Ja. Dat, dat je dan. Dus het is niet zo dat er een traditionele foto gemaakt wordt... zoals vroeger met één bankje en een lerares <laughs> jawel, jawel. Nou, de leer leerkrachten. <laughs> uh, ik heb toevallig pas uh, foto's bekeken van, uh, die er nog lagen van vroeger. Maar dat ze uh, 75 jaar bestonden kwam ik een foto tegen. was inderdaad ook allemaal twee rijen op een met bankje. Met bankje? Met een balkje ervoor met uh, een jaartal of zo. Dat was, Ja...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 Vanaf uh, meneer, meneer Geemert, uh, ja. juffrouw Joosten, noem ze maar op. Ja. Maar ik weet nooit wie die fotograaf geweest is, want we kregen altijd wel die foto. Dat moest ja. je ook betalen, geloof ik. Maar... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is waar. Dat is, dus, ja, die, ik heb heel oude foto's voorbij gekomen. komen, is allemaal hetzelfde. Nou, heb die, jij, uh, jij, jij bent hier uh, uh, heel lang lerares geweest. Ja. Hoor. Dus jij staat ook op heel wat foto's. Ja, maar ik sta ook heel vaak in het midden. Dat is, is wat ik had opgezocht. <laughs> dat, dat is een is ja, ja, dat is inderdaad waar.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 Huh? Dus daarom hoor jij waarschijnlijk heel veel dat mensen dat ja. willen zien. Oh, willen we naar de zolder? Dan moet je op de zolder. Maar nou, een... <laughs> nou, dat? Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Maar het is wel leuk, want er zaten natuurlijk al die kunstenaars in. En wij zaten er met de speelgoedschrijven. Dus is, is iedereen er nou uit? Ja, iedereen behalve wij de speelgoedschrijven okay. nog niet. Daarom heb ik de sleutel nog, maar ik heb het keurig gevraagd. We mogen erin. Uh, maar het is gewoon leuk om dat te zien: gewoon in die, die, die, die, kast, die kasten in die muren en zo. Dus ik ben nu in alle lokalen geweest: de en uh, Ja, het is een hele hoge lokale, ja.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 We'll be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 Matig, dankzij de inspanningen van Claudia Pieters, ons alle wel bekend, de eigenaresse van Frituur Ver. Mm -hmm. bestuurslid. En uh, die dame die is heel enthousiast en doet hele goede dingen voor de club. Want zodra er een nieuwe ondernemer is, krijgt die je mat, voor ze worden even voorgesteld. Ze krijgt een bloemetje of een flesje wijn. En dan hoor je erbij. Verwelkoming en ah, ah. Dat is heel goed. He, die. Uh, dat is heel goed. Uh, die ledenwerving, die, die loopt dus goed, hè?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 Daarnaast is het stukje vergroening ook. En dat heb je kunnen zien, Ben, zoals het de afgelopen weken staat. Wij hebben uh, in die werkgroepcentrum aangekaart dat het tot slot voor is... ...dat op de grote krocht uh, geen henging baskets hangen en in de uh, <lacht> ja, staat ja, wel. Ja, ja. ja, dat is en, waar. Uh, dat er ook geen plantenbakken uh, staan vanwege het feit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 Ja, of tijdens. Ja, als je me als niet met volle mond gaat zingen. Nee, dat nee. niet, hè? <laughs> Nee, kijk, je hebt natuurlijk nooit alle 200 tegelijk een, een hap eten. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging geweest, hè. Um, als het goed is, dan, uh, dan komt Thomas met een, uh, met een dubbele bak. Dus uh, dan gaat het wat sneller. Maar ja, het zijn uh, flinke moten. Je bakt er 70 tegelijk En als je er 200 moet bakken... Kun je het uitrekenen? Uh, ja, reken maar uit. Dus uh, ja...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 Stad, wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust. Weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en een aardig vuur. Kriebel in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, stroomt of de kroeg. Dromen in de duinen, een feest tot de morgen vroeg. Ja, ja. Blesje, shallon, nee. Ik hou van jou, soms voor. Waarom aan de zee. Weg van alle zorgen, wie lacht al de storm? De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Er bolvloed.